Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse premier Born en de minister van Binnenlandse Zaken hebben een bezoek gebracht aan de burgemeester van wie de woning gisteren werd aangevallen door relschoppers. Zijn vrouw en kinderen raakten daarbij gewond. Het was de vijfde nacht op een rij dat het onrustig was in het land en politie en justitie treden er hard tegen op, zegt correspondent Helene Daans. De eerste jongeren die aan die eerste rellen hebben deelgenomen, die zijn die zijn inmiddels berecht en die hebben zware straffen, straffen gekregen, vaak zelfs gevangenisstraffen van enkele maanden. Dus ook justitie probeert een signaal te geven. Aanleiding voor de rellen is de dood van een jongen van 17. Afgelopen week werd hij van dichtbij doodgeschoten door een agent. De jongen werd gisteren begraven. In Baltimore in Amerika zijn bij een schietpartij zeker twee doden gevallen. 30 mensen raakten gewond. Het gebeurde even na middernacht bij een buurtfeest. Er is nog niemand opgepakt, maar er wordt alles aan gedaan om de dader of daders te vinden, zegt de burgemeester. We will not stop until we find those cowards who decided to just shoot dozens of people causing two people to lose their lives and we're going to be here until we find them until we hold them accountable until they are held accountable for the actions that they took because we cannot rest uh, until they do so Drie van de gewonden die in het ziekenhuis liggen zijn er slecht aan toe En het is Max Verstappen weer gelukt hij heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen Max Verstappen sets the fastest lap and wins the Austrian Grand Prix Shoulder clap ja, het is zijn zevende zegen in de totaal negen Grand Prix van dit seizoen. Op de tweede plek kwam dus Charles Leclerc en Sergio Perez pakte de derde plaats. Nico de Vries werd vijftiende. Dan nog het weer. Het is zon en wolken. Die wisselen elkaar af vandaag en het blijft 18 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A10 Noord... staat er file bij Amsterdam op de Ring Zuid in beide richtingen. In beide richtingen moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd. Verder is het druk in de buurt van Den Helder door de Seil en Marinedagen. Daardoor file op de N9 tussen School en Bergen heb je 10 minuten oponthoud. En op de N250 van Den Helder naar de Kooi. Vanaf Den Helder tot de Kooi ongeveer een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook gewoon het op zaterdag. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de Watertoren.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 mijn bier is geslagen, ik drink vaak op Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn rug gaat, mijn rug gaat. En ik... Beroep het VVM.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 Van de sigaar redden, maar gloednieuwe winter over hem. Maar gegaat en ik. Loop maar wat mee te blerren. Maar k niet tot de Rohanesse. Vooraan in de Polonesse. Gegaat -ge en ik. Zie FM met een hoofdletterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. De zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. Heaven had a phone line. Would I be the first one you now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 Every man, you don't know your past, you don't know the future. Come on, Ooh, you don't know your past, you don't know the future. Hey, yeah. how oh, many people did that one catch? How oh, many niggers did that one catch? Yeah, Ooh, you don't know your past, you don't know.